te missen op Aloha Radio, luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl Hallo oh, luisteraadjes, je luistert naar uh, de podcast uh, inderdaad met Aloha Radio en dit is DJ Jaap, oké, okay. je luisterde net naar uh, Annikaatja met de haars, oké. Okay. Nou, luisteraars, um, we gaan zo uh, weer uh, een, uh, een leuke uitzending van maken. Een podcast uitzending. En die is van uh, woensdag 28 september 2016. En uh, we gaan eens even kijken wie we straks uh, aan de lijn krijgen. Ja, wie en wie zal dat toch uh, zijn? Nou... Vanavond is Jacco daar uh, niet, dus, hij uh, moet werken ofzo, we gaan even kijken of we iemand anders kunnen vinden. Wat ah. is dat nou jongens, hey, dat klopt helemaal niet. What is this now, jongens? De afspraak hè? Dat was niet de afspraak. Oké, dan krijg ik een hele groep. Uh, oh, oh, Oké, okay, dat is beter, dat is beta. We blijven het proberen. Ja, misschien ken die niet, ik weet het niet, we hadden wel afgesproken. Maar goed, we zien het allemaal wel. Oké, okay, mensen, bedoel, we gaan weer ophangen. Bob, Bob of dat, maar nou? misschien dat hij terugbelt, ik weet het niet. Zo dus even online zetten. weer zichtbaar maken, misschien dat hij dan... Uh, dat hij dan uh, terugbelt, oké. Okay. Oké, okay, nou we gaan, we gaan er een liedje draaien en uh, eens even kijken. Welk nummer zal dat wezen? Ja, uh, je moet toch de taart een beetje vullen nu hoor. En ik weet het anders ook niet. Ik zie eerst dat hij je oproept. En nou ineens uh, neemt hij niet op. Een beetje raar. Nou, ja. begin pas om acht uur zoals. Pak je niet om kwart voor acht. Dan moet je ook om acht uur bellen. En niet om kwart voor acht. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben er nu. En uh, als ze willen bellen, bellen ze maar. Bellen ze niet. En, uh, dan houdt het gewoon op, hè. Dus uh, Solitude, Broke for Free gaan we nu draaien. Waarom die... Free, uh, uh, met het nummer Solitude, oké, okay, ja, het is vandaag woensdag, de 28e en uh, ja mensen, uh, oké, okay, nou we zien het wel, uh, als er niemand belt, anders probeer ik het straks nog even. Goed, maakt niet uit, het is uh, woensdag en uh, ja jullie weten, ze, ze hebben het onderzoek uh, van de MH17 uh, afgerond, zoals jullie weten. En eh, ja, oké, okay, eh, we weten allemaal waar die bukraket allemaal vandaan komt. Dat was al eerder vermoed, wat een beetje hier en daar gefluisterd werd. Eh, maar of het bewust is gedaan, <tosses> van, eh, eh, dat de Russen erachter zitten. Of dat het eh, ja, een vergissing was, eh, dat ze dachten dat het een militair vliegtuig was of zo. En nou, Rusland ontkent in alle toenaarde. En uh, wie wijst met hun vinger naar de Oekraïne. Nou ja, de toekomst zal het leren uh, wat er allemaal er gebeurt. is. En of de daders worden uitgeleverd, ze hebben al honderd man op het oog. Waarvan uh, ja, die dan uh, waarschijnlijk verantwoordelijk zijn. Maar of ze ooit worden uitgeleverd en wie het zijn. Nou, ik heb er een hart hoofd in ik denk niet uh, dat dat gaat gebeuren. Maar goed, uh, ja zo ja, hebben vandaag ook weer uh, een lekker weertje. en uh, mm, mm. ik weet allemaal niet, uh, ik weet het allemaal niet meer hoor jongens. Ja, ik zit hier zo, Jacco is er niet zoals ik daar net al zei. En uh, ja, ik zou het al leuk vinden als er iemand belde. hè? Ik bedoel. Uh, een zou in ieder geval zo meedoen, dat was een bol. En uh, ja, ik zag dat hij al uh, via de chat van de Skype al om 19.46 uur al een berichtje had gestuurd. Maar ja, toen was ik daar uh, nog niet. Ik ben natuurlijk, aan uh, wat afgesproken, 8 uur. Ja, dan moet je ook niet. Uh, ja, het is natuurlijk mooi dat je op tijd bent. Maar zin, net iets te vroeg. Ik begin gewoon om acht uur. En acht uh, uur is acht uur bij mij. En ik kan je natuurlijk altijd nog wel bellen natuurlijk. Nou, ik heb de Skype maar zichtbaar gemaakt. Met de naam DJ Jaap. Dus als je DJ Jaap ziet in de Skype, dan uh, kan je gaan bellen als je dat wilt. Contacten, ja. Ik heb zoveel contacten, jongens, hier op stand. Ja, we moeten maar afwachten he. Hm. Ik zie er een aantal, uh... ja, we kunnen misschien proberen of Tommy er is, of, of Tommy, of Onno, of weet ik hoe hij zich noemt. Kunnen we ook zien he, of meneer zin heeft, nee hij heeft geen zin. Nou. Hoe? ze hebben ook al geen zin. Oh, of misschien kan die niet, ja. Of kan kon geen verbinding maken. Oh, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, ik ga hem nog een keer proberen. Proberen we een Marcus is, want die was de vorige keer ook. Afgelopen zondag ja. Nou misschien dat die uh, uh, zin hebt. Of kan, dan moeten we ook maar afwachten. Dat ook niet Wat ah, is jouw nou? Jacco is er niet. Dus ja, die hoef ik niet te bellen. Dat heeft geen zin. Dan gaan we nog een keer proberen of we Bob kunnen bereiken. Probeer ik nog één keer en dan zien we het wel. Ik laat hem openstaan. Zodat ze mij kunnen bellen eventueel. Hij gaat wel over. Kom op. Bobby, het is zo elf minuten over acht. Kom nou, kom nou. Ik kan er wel meer bellen, maar ja, ik weet het niet hoor. Of ze zin hebben in een gesprek hier, maar ja. Goed. Nou, samen zitten. We zien het allemaal wel. Het is een beetje lastig als je hier eentje zit daar te zenden. En uh, is een jeentje uit te zenden, en uh, ja, nou, waar moet je het over hebben hè? dat is vaak lastig. En om nou alleen muziek te draaien, ja, dat vind ik ook zo saai weet je. Ik heb niet zo'n heel groot aanbod, ik heb wel uh, nog het een en ander lichaam, maar dan moet ik uh, mijn andere computer uh, erbij halen, <laughs> en alles eraf halen, maar ja. Ik wil juist gezellig babbelen, dus uh, nou, we zijn toch al uh, ruim dik een kwartier bezig, twintig minuten ongeveer. Ja, en hoe kan ik jullie nou vermaken? Wel, dat wordt een beetje lastig. Ja, en ik weet natuurlijk niet als ik bel. Want ja, dit wordt natuurlijk opgenomen. Want het is natuurlijk niet voor niks een podcast. Het wordt niet uitgezonden via de ETA. Ook niet uh, via uh, het internet. Het is geen uh, radiostream. Het is puur een podcast uh, waar u naar luistert. Het is van tevoren opgenomen. Anders zou het natuurlijk ook geen podcast zijn. <laughs> maar... Uh, dit is niet eerder uitgezonden, het is dus gewoon live opgenomen, dat wel. En eh, het wordt dan online gezet. Ja, het is week 39, hè? Woensdag 28 september 2016. En ondertussen is het alweer 14 minuten over 8. En deze woensdagavond, ja. Tijd voor plezier, hè? Heet het Tijd voor Plezier, zoals altijd. Tijd voor Plezier. Maar goed, Tijd voor Plezier, het is een praatprogramma, ja. Tijd voor Plezier. Af en toe muziekje tussendoor. Moet kunnen, ja, jullie kunnen al die tijd naar mijn zitten al luisteren. Altijd vladderend en toch een echte vent of zo. Ja, zie je. Ja. Bob van. Ja, Bob. Bob. We zullen, laten maar Bob gewoon alleen bij zijn voornaam noemen. Jammer, Bob. Wat jammer, wat spaart me dat nou? Ik had het leuk gevonden. Hij zal het gebeld. En eh, misschien kan hij niet hoor. Dat zou wel kunnen dat hij verhinderd is. En eh, ja. Ik kan ook proberen nog ja, iemand anders te bellen. even kijken, misschien Edwin, misschien heeft Edwin zin in een gezellig babbeltje wie weet, het is altijd te proberen hij is wel online maar of hij opneemt ja. dat is de vraag Je ziet hoor. Ja. Goh, dan zit ik hier zoon, hè? Achter mijn microfoon. En, uh, Ja. Waar zal ik het over hebben? Mm -hmm. Nou ja, jullie weten wel, hè, We doe, uh, ik ben zaterdag uh, met de trein naar Utrecht geweest. Hebben we het zondag ook al over gehad. En het was heel gezellig. Op die Benefit voor uh, Ridder Radio. Het was heel gezellig. En we hebben het natuurlijk al in die uitzending van zondag al over gehad. Uh, ja. Ik vind eigenlijk dat we al genoeg over hebben gehad. dan dat het hartstikke gezellig was. We hebben natuurlijk nog uh, op Ridder Radio nog wat nagepraat tijdens de uitzending van Willem de Ridder hemzelf. En dat was uh, maandagavond, gister, eergisteravond. Ja. Gisteren was het ding zag. Uh, ja, hij vond het ook heel erg leuk. En er zijn diverse filmpjes van op Facebook terechtgekomen. En ze uh, zijn goed bekeken. Zelfs de radioopname zijn heel veel uren uh, van uh, opgeslagen. En online gezet zelfs. Ook op de website van Aloha Radio kun je twee filmpjes bekijken. Eén gemaakt door Marcus, die duurt 80 minuten. En eentje van 25 minuten. Door mijzelf, heb ik ook aan elkaar geplakt, ben ik de hele zondagmiddag mee bezig geweest. Tot een uur of acht of zo. De hele zondag, ja, de hele zondagmiddag, of zo tot een uur of acht 's avonds. En uh, ja, de opnames gemaakt door uh, de Dreadread van Ridder Radio, die heeft alles online ook gezet... Uh, en ik heb het doorgelinkt uh, vanaf mijn website Aloha Radio. Dus Aloha-radio.nl. Aloha-radio.nl. En dan staat hier onder video. Het zijn geen videoopnames, helaas. Maar het is alleen met geluid. Dus gewoon van een radiouitzending, een live radiouitzending. Via internet. <tiek> Daar kun je alles horen van Ridder Radio. Ik heb misschien wel eens een. Uh, misschien is het leuk als ik er een stukje. Van laten horen wellicht. Misschien is dat wel leuk. Ik ben er zelf ook nog op te horen. Dus, uh, maar je hoort me niet praten. Maar... maar ja, ik kan wel even een klein stukje opzoeken. Even kijken hoor. Oeh jongens. Dan moeten we even kijken. Oh, Hé. Hey. Veep. Goedenavond Bob. Ah jaap. Hoi. Hoe is die? Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja je bent in de podcast hè van uh, Aloha Radio. Ja weet ik. Oké. Okay. Ik denk uh, ja ik had je net ook gebeld. Misschien was je, ik dacht nou die zal vast wel met iets bezig zijn of zo dus, uh... Ja ik had je niet gehoord joh. Want ja ik was. Uh... Ik, ik ben om acht uur precies begonnen, dus vandaar. Want ik zag ook dat ze een klein tekstberichtje Jaap heeft ingetypt. Zag ik. ik denk, hé, hey, je was er wel heel vroeg bij. Maar ja, ja, je bent er nu hartstikke leuk. Ja, ik ben er maar even, want ik ben, uh, ja. ik ben druk bezig met opruimen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Er even... wat, zijn wat problemen geweest hier in het huis. Oh. Ja, dat was, uh, ik woon natuurlijk uh, zelfs geleid. Ja. Gewoon, uh, we krijgen dus uh, af en toe uh, bengelijtjes over de vloer. Ja, oké. Okay. En we hebben dus dinsdag, hebben wij groepsgesprek. Aha. En toen uh, begon er, een van mijn huisgenoten begon uh, erover, in. die was heel erg kwaad dat er van hem twee of drie boterhammen weg waren voor de tweede keer. Oh. En dat, zou dat incident zo maandagavond hebben plaatsgevonden. Aha. En dat was ik niet geweest. En hij was er overtuigd van, van wel. Dus dat is flink ruzie geworden. Oké. Okay. Ja, het is nu een beetje gesust. Mm -hmm. maar, uh, dus de, de stemming was gisteren niet gezellig. Uh, nee, dat zijn uh, nee, geen leuke dingen. Nee. En dan is het uh, verder met jou, Bob. Ja, met mij gaat het goed. Oké. Okay. Uh, lekker tien dagen vakantie in uh, Rotterdam gehad. Ah, oh, dat was ja. lekker naar die ridderdag geweest. Hmm. Ja, dat was gezellig, hè? Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja toen ik thuis kwam, uh, ja, ik dacht, misschien rijdt er nog een trammetje, ik was zoiets van, zo uh, iets uh, kwart over een, zo, of 17 over een, zo kwam ik aan in Den Haag. En, uh, ja, ik kijk, nee hoor, al, al die, uh, tegenwoordig heb je uh, plaats van die, uh, dan je zien hoe laat de tram aankomt, weet je wel. Dat stond zelfs uit. Ik denk, nou ben bang dat er geen tram meer rijdt en om nou een taxi te nemen voor 15 euro. Ik denk nou, dan ga ik wel lopen, maar ik was toch nog 35 minuten onderweg voordat ik thuis was vanaf het station centraal. Ja, ik stel en... zo lang. Ik, ben, ik heb er 50 minuten overgelopen van uh, Rotterdam naar uh, Schiedam. Zo dan. Ja, want uh, ja, ik dacht, ik, kan, ik had ook de trein kunnen pakken naar Hollandspoor, Dat is voor mij wat nog korter lopen. Maar ja, die ging pas om één uur rijden. Weet je? Ik denk, nou, dan neem ik die van Centraal zon wel. Maar ja, daar had ik wel een half uur lang aan moeten wachten. Maar ja, dan had ik misschien net zo lang over gedaan om thuis te zijn, denk ik. Maar alleen had ik dan wat korter hoeven lopen. Dan. Maar, ja, ja, ja. ja. <coughs> maar ja, daarna hebben we maar twee keuzes: Hollandspoor. En dan Centraal uh, Station. En ja, oh ja, wacht even. Laan van Nieuws in heb je ook nog een uh, station. Natuurlijk ja. voor voorburg, uh, heb je dan ook nog wel eens dus zo'n eentje verderop. Maar ja, ik weet niet of die daar snog zo'n uh, kwart over één of uh, zo. Of ze daar ook stoppen. Dus, ja, dat zal uh, wel niet. En dat is nog verder lopen. Dus ik uh, denk, dat gaan we niet worden. Hey, wat heb je vandaag allemaal op programma staan uh, in je programma? Ja, een beetje, ik heb niet echt een onderwerp of zo, weet je. Dus vandaag, uh, maar uh, ja, het kan wat mij betreft van alles zijn. Ja. Dus, uh, maar soms heb ik wel eens een paar, een of twee onderwerpen. Nou, Jacco die moest werken vandaag, denk ik. Dus daar wist ik van dat hij niet zou komen vandaag. Ik heb posse geprobeerd te bellen, die neemt niet op. En heet die Marcus ook niet. Dus ja, misschien zijn ze ook wel met iets anders bezig. Ja. Dus uh, en uh, zelfs nog onno geprobeerd. Die was er ook niet. Nou, dus uh, denk, nou ja, dan houdt het op. Dus ik denk dan no, houdt het op, ja. dat Dat wordt een heel eenzaam uh, opname. Dus, maar ja, jij bent er in ieder geval nu. Zo'n dus stukje gezelliger dan in mijn eentje. Ja, precies. Dus, ja, ja, vandaag gewerkt, hè. dus het eh, was lekker weer buiten. Nou, dus eh, Maar eh, ja, het is de hele, maand, de hele maand september tot nu toe wel, wel goed weer geweest. Hè? Ja, nog bijna geen enkele regen, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. ja. En wel natuurlijk augustus, dus dat was die warme maand. Ja, augustus toen begon ik ook op de helft pas een beetje beter weer te worden. Ja, ja, ja, ja. Want toen zat ik in Drenthe. De eerste week was een beetje bewolkt. Uh, het was uh, soms een beetje aan de frisse kant. En toen de tweede week begon het ineens beter weer te worden. Oké. Okay. En uh, nou ja, toen had ik nog één week thuis. Ik had eigenlijk vier weken vrij. Maar ik ben pas de middelste twee weken zat ik dan in Drenthe. Vanaf. Uh, wat was het nou? De 11e? Nee, niet de 11e, eerder al. Vanaf 8 uh, augustus, geloof ik. Tot, tot en met de 19e. Dus uh, dat is wel leuk hoor, rente Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Ik ben er wel eens geweest, ja. Maar uh, ja, dat is wel een leuke provincie. En, uh, ja, ik had uh, dik naar mijn zin daar. Lekker uh, relaxed. Ik vind het een relaxed omgeving. Veel groen. Ja. Ja, ik ben in Emmen geweest, die dierentuin daar, zo, die nieuwe dierentuin met mijn vrouwtje samen. Ja, ben je nog bij de Hunebedden ook geweest? Ja, ook. Ik ben in hunebedden Centrum ben ik geweest, ook. Was heel ook, bij, ook in of? Nou, ja, dat was uh, Born ja, of zoiets. Of Borno, weet ik hoe dat heet. Ja, ja, ja. Born. Ja, ja je hebt ook een plaats Born in, uh, in Limburg, geloof ik. Hè? Maar dat heet gewoon Born, Borno, Born, Borno. Maar goed, maar het was best interessant. Zag je dan hoe mensen vroeger leefden ook eens? En eh, wat is het? Tien vijf of tienduizend jaar geleden. En toen was het al heel dun bevolkt. Er woonden iets van vijfduizend mensen toen, ongeveer. En nu woonden er eh, 400.000 mensen. Of 450.000. En Den Haag woonden er een half miljoen. En de provincie. Eh, Drenthe ja, het is natuurlijk niet zo heel groot, maar het is een stuk groter als Den Haag. Ik denk, ja, nou, wat, ja, een heer, wat een ruimte, heerlijk. Is, uh, nou, ik vond zelfs uh, die, um, vooral de stad Assen uh, vond ik ook wel een relaxe stad. Een mooie binnenstad ook. Het is uh, een beetje gemoedelijk daar ook. Het is ongelooflijk. echt. Ik had uh, wel verwacht dat het daar relaxed dan toe ging, maar. Zo relaxed had ik ook weer niet verwacht, nee. geen agressie op de snelweg ook, ze hebben maar één grote snelweg, ik dacht dat de A28 was, de rest hebben ze allemaal van die provinciale wegen, hebben ze een groene streep in het midden van die brede banen, in het midden van de weg, ook geen, zelfs in het verkeer in de, in de stad niet, en ik Ik zo, denk, je zou wel willen wonen hier. ja, ja. Relax, man. Ik denk als ik met pensioen ga. En. Uh, misschien uh, ga ik wel die kant uit zitten. Ja. Nou, ja, leuk, joh. Mm -hmm. En heb jij nog uh, van de week nog wat leuks gedaan naast. Uh, de Ridder Radio Benefit? Ik, uh, Nee, ik zit weer in het. Misschien uh, het vrijwilligerswerk. Ik ben in een uh, kunstwerkplaats bezig. Oké. Okay. Leuk, man. Ik doe het dan van. Uh, van 1 tot half 5 is middags. Ja. En dan moet ik ook nog eens uh, boodschappen doen. En uh, meestal koken voor mijn huisgenoten. Ah. Want die werken allebei heel de dag. Dus mm. nou ben ik iedere keer de sigaar om de uh, boodschappen te doen en te koken. Oké. Okay. Dus. Aha. Wat vind je dat leuk, dat koken? Of, uh, denk je, ja, dat is wel... ja, ik vind het wel leuk. Dan leer ik nog wat van je. Uh... Ook dat, ja. Dus ik, vandaag, uh, ik had uh, worteltjes bij de Aldi. Voor ja. 80 cent, geloof ik, uh, zo'n groot pak wortelen. Mm -hmm. Hele dikke wortelen. En, uh, ik had ze, ze gesneden. Hoe, hoe zeg je dat? Geraspt. Geraspt. Ja. En, uh, met uh, gebakken aardappotjes. En ik uh, had een kans niet zo bij. Ja. Nou. Ja, dat was lekker. Dus dat was wel bevallen. Ja. En morgen weer, uh, ik heb morgen evaluatiegesprek. Dat uh, Ja, voor die klachten die ze gekregen hadden over me, wat allemaal niet zo voor voorstelt, Het gaat over koffiekringen. Mm. En over. Uh, ja, over kruimels die er nog lagen. En een keertje spaghetti in, de, spaghetti in het putje. Allemaal voor die kleine lullige dingetjes. En daar hadden ze een lijstje van gemaakt. En uh, dat wordt morgen besproken. En, uh, ah. Maak me er niet al te veel zorgen over. Nee, ja, het zijn geen grote dingen of zo waarvoor je denkt: oh jee. Uh... Dan krijgen we nou weer, weet je. Nee. Dus, uh... Ja, ik zie ook wel eens een koffiekring Dan denk ik nou, uh, pak. Uh... Nou, komt straks al of zo, weet je. Pak ja, dat een... gaat, gaat dus hier in huis niet, want dan lopen ze gelijk. Uh... Dan gaan ze gelijk tegen de bergleiding, zeggen die verraaiers. Okay, ook nog eens een keer, ja. ja. Hm. Je komt ze ook overal tegen, hè, die, die verraaiers. Ja. Op je werk. Ja. Uh... Nou ja, euh, dan vertel je, weet je wel, ik nog wat het ergste vind? Als je bijvoorbeeld kijkt, ik heb weleens, dan heb je wel eens een vertrouwelijk gesprek. dan wordt er niet bij gezegd, van niet verder vertellen. Dat weet ik van mezelf al. Mondje dicht, gaat onder niks aan. En, euh, nee, maar je hebt ook wel eens een vertrouwelijk gesprek. En met iemand een... En dan en, en, en, nee, hoor je uh, een paar dagen later van, joh, wat hoor ik sowieso? En ik denk, oh jee. Weet je, of ze hebben het aan iemand verteld die het dan zelf dan weer aan, want dat kan ook, hè? Of eh, dat een ander die zit mee te luisteren of weet ik veel. En eens weten ze hoe kunnen ze dat nou weten, weet je zo? Ja. Dus ja. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, ja. Hey Jaap, ik heb slecht nieuws. Uh, mijn huisgenoot die komt zo naar boven. Ah, oké. Okay. Dus ik uh, moet het even opruimen. Uh -huh. Maar ik zorg dan de volgende keer dat ik even wat langer blijf. Ah, Oké, okay. uh... want ik ben de zondag ook weer. Dus ook al woensdag en uh, zondag. Zondag ben ik er ook weer zo... Uh, ja, zo zo... Uh, kan ook zijn negen uur. Het legt er al hoe laat Jacco uh, kan. Zij moet ook wel eens werken hè, in het weekend. Dus, uh, maar... Uh, ben, uh, en als hij niet komt, dan uh, ben ik uh, ietsje vroeger. Hey, ik zo, je zo acht... met de uitzending? Uh, met uh, op, uh, podcast. Podcast. Ja. Dus, Hé, hey, hoi. Hoi, hey, ik hoor je. Bedankt. Hoi. Hoi. Oké, okay, dat was onze vriend uh, um, Bob. Bob uit Rotterdam. Oké, okay. Nou, we laten de lijn een beetje open staan. Want misschien, wie weet, komt er nog iemand bij. Dat was echt uh, een leuk gesprekje. Gaan we eens even kijken of we nog geinig liedje kunnen vinden. Jerry Harris. Just a little love. We need. Nou jongens, het gaat echt, eh. Uh, gaat er echt horen, Ja, daar komt hij. They start. All right, my We'll take it easy. All I right. take it slow. Oh yes, I take it easy. All right, I take it slow. Oh yes, just a little love that we want. Just a little that. People. Tell it to love that we want. Keep us alright. Yeah, thank you. Yeah. Roots rock, record in the house tonight. Ja, dat was uh, Jerry Harris met Just a Little Love We Need. Ja, mooi record, helemaal tot he. We zitten even te zoeken naar de opname van, uh, van Ridder Radio van die Benefit Dag even een stukje van laten horen, ik dacht dat ik wil. oh ja hier heb ik hem, ik weet niet of de kwaliteit nog uh, goed is, wat is een uh, niet zo hoge bitrate, maar ik speel hem af via de uh, virtuele mengsoftware, uh, uh, ja, we zullen kijken wat er gaat gebeuren, we zullen even kijken, nou oké, okay, zie maar. Ik weet niet wie het is, maar je hoort het wel. Ik denk ik, gitaar ontstemmen. She is, with that dream and her error, like a striving pledge, Britain's like nutritious hero, she posing as a hero. A hero. She stands tall, she dares not fall. So she goes just at the peak of courage and a coward, undernourished, trying to strain for self and the pain, ashamed. At least they came. At least they came. At least they came. At least they came. Ask if she don't know asking Ask if she don't know you. Ask him what is real. What is real to me? And what's a lie? Ask him. Ask him. Ask if she a baby. What's in your mind ain't real it's when you don't wanna feel you allow your weaknesses a freedom to be you don't want peace a freedom to be just deep Ask him what is real Oh what is real to me And what's a lie She asked him ask him ask a baby Ask him ask him ask A baby Ask him asking ask asking, asking, asking, A baby child A little A baby child Just scared to die Dat was uh, een, uh, ja, een kleine fragment. Ik weet even niet hoe de autistijd waren zoveel. En uh, ja, het was echt heel leuk. Maar nou ben ik ook. Uh... Ik, ik hou niet van mezelf verhalen met liedjes, maar Jeroen is het dus ik heb geen keuze. some sort of crowd sharing thing to record this properly man we got the indian summer makes a green christmas in holland yeah global warming makes my herb grow lush and my mate in breland got the trickle of grapes growing Together with my magic celebrate me. Ja, oké, okay, is uh, genoeg zo, hè. Uh, wacht eens even, ik had er nog eentje op, op de dingen Soms Misschien kreeg die bij de Star. Ik weet niet of ze er ook online is, maar ik dacht wel dat ik er toen, uh, toen bij had ja yip yipster jezus ja dat kan iedereen wezen yipster staat geen foto bij jezus ja er staat ik denk, ik dacht tot Nee. Jipstar. Ik denk, nou, dan ken ik die, is bellen, je joh? Er zijn wel mensen die zo heten. Of ik moet even kijken. Of ik misschien. Even dicht doen. Achtergrondgeluiden. Kunnen we hier niet hebben? Ik kan even kijken, of misschien kan ik haar even bellen, kijken hoe het met de gaat en zo. Oké, okay, wat jij net hoorde was een fragment van de Benefit voor Redder Radio. Maar ik zoek, ja, ik heb ze wel ergens op Facebook, Sam. Jipstar. Even kijken, hij hey, moet ik die hebben. Ja, die hebben geen eens raar te doen, want als je dan een uh, volume schuift, dan reageert hij niet, gaat gaan doorspelen. Zelfs dus als ze hem uitzet, dus heb ik hem maar allemaal erop gegooid. Hipster. Hipster. Dat wordt lastig, lieve mensen. Vrienden, kijk. Vrienden voor het leven. We zullen eens even kijken, want ze hebben wel de Facebook adres me gegeven, ja dat is daar, ik zal de echte naam niet noemen, want die staat op de Facebook, die kunnen we natuurlijk ook wel proberen, want ze hebben wel iets geschreven geloof ik, in de berichten, ehm, um... Dus een e-mailadres of Gmail. Ah, Oké. Okay. Oh, wacht eens even. u Schrijf, schrijft het anders vandaar dat ik hem niet kon vinden. Hm. Oké. Okay. Gaan we nog een keer terug? Ja. Dan gaan we nog een keer terug naar Skype? En Een mot die gewoon. Euh ja, dat is hem. Toevoegen aan contacten. Ja, natuurlijk. Nou, misschien kijken of ik dat kan bellen. Jeepster. hé hey, ze neemt niet op. Oeh, deze persoon toont zijn of haar details niet aan u. Oeh. Het er een bericht achtergelaten of ze wel meedoen met de dingen. En ik weet nog niet eens eigenlijk wel of ze online is. Jeepstar, Jeepstar. Ik dacht, Jeepstar, maar met de Jeepstar staat er uh, in ieder geval in nu in mijn Skype. Zij was er trouwens ook op die redderdag. Dus hoe uh, je meedoen, nou we zien het wel. Of ze belt, terugbelt. Het kan ook zijn dat ze niet online is hoor. Dat kan ook natuurlijk. En ze zou ook wel allerlei bezigheden hebben. Nou Marcus uh, zegt dat hij de koffieman is. Jacco is aan het werk. En posten Possen nam ook niet op. Paul van den Berg hebben we al gehad. Ja. Uh. <lacht> ja jongens. ja Ach, Tommy. Tommy, kijk, Tommy. ben benieuwd, ja, als Tommy hè. Tommy, oftewel Onno, <laughs> Dat is de tweeling voor. <laughs> Wat een groep. Mm -hmm. <clears throat> Hij is ook nog eens offline, dus ja, dat heeft dan ook geen zin natuurlijk. Nu, nee, dat heeft ook geen zin. Nou ja, waarom denk ik deze erop staan? Uh. Ja, ik heb iemand uitgehaald. Uh, niet uh, Jipse hoor, maar iemand anders die ton uitbelt. Dus uh, ja, waarom zal ik die erin laten? Ik heb wel meer mensen erin gestaan die nooit bellen. Uh, eigenlijk geen contact meer heb verder. Ik ja, wat tien, nou, in mijn contacten luisteren. Maar dat komt ook wel eens voor dat ik iemand erbij voeg. En dan zit er nog iemand bij die ik helemaal niet ken of zo, weet je wel. Dan denk ik, hé, hoe kan dat nou? Ja. Hmm. Ja, laten we het eens hebben. Um, ja, ik, ik mag de muziek niet draaien. Jeetro Tel. Dat is een band die is uh, ja, opgericht in de jaren zestig. Ze bestaan nog steeds, althans. De zanger Ian Anderson, die, uh, die, uh, die heeft wel wat jongere mensen in zijn band zitten. Want de rest uh, ja, is ook allemaal oud en zo. Maar die man ziet er nog vitaal uit, hij is wel kaal geworden. En uh, dat is de zanger en fluitist van uh, de band. Ik heb er ook een stuk of acht cd's van of zo. Ik heb bijna al zijn albums, heb ik. Jezus toe heet die. En ik vind die muziek zo goed. Wauw, nou, ik mag er niks van draaien omdat het rechter muziek is. Uh, geen rechtervrije muziek is. In nou, 1968 is een eerste album uitgebracht. En dat uh, heet This was. En eh. Uh, nou weet je wat? Laten we het zo doen. Om, omdat het een uh, kleine uitzondering in de regel. Ik ga een heel klein fragmentje van ze laten horen. Laat ik toch maar de stoute schoenen aantrekken. Een heel klein stukje dan, zal ik laten horen. Dat weten jullie in ieder geval welke voor de jongeren onder jullie. Wie is nou Jethro Tull? Nou, dit is van het album Minstel in de Gallery. Dat is een album uit 1975. En dat uh, nummer heet uh, Requiem. En daar ga ik een heel klein stukje van laten horen. Want ja, het mag eigenlijk niet, maar voor deze ene keer dan. Daar komt hij. 2, 3, 1. MUZIEK is hier wel genoeg, hè. Hij ja, was van het album... Uh... Ja, Menstel in the Gathering in 1975. Oké, okay, maar een paar kleine fragmentjes. Ik ga niet... Uh... Maar goed, heb je in ieder geval een idee van wat voor muziek ze maken? Maar uh, het dwarsfluit heb ik even gemist. Maar hij uh, uh, speelt ook uh, dwarsfluit erop. Een geweldige band. De band bestaat nog steeds alleen een andere bezetting. Behalve de zanger is nog origineel. Ian Anderson. Ik vind het zulke goede muziek man. Nou je kan me wel een klein beetje voorstellen dat eh, muziekje wat je op de achtergrond hoort. een paar fragmenten. Even laten horen, het mag officieel. Uh, nou, okay. Maar oké, maar voor deze ene keer dan. En dan weten jullie tenminste waar ik het over heb. Dat is heerlijke muziek om naar te luisteren. Echt waar. Ik heb er geloof ik 8 CD's of zo. Dus is uh, een hele goede bandje. Echt. Ik zal eens uh, kijken of ik wat op mijn site van kan plakken. Want dat schijnt weer wel te mogen. Want. Zijn embed van YouTube. <lacht> dan is het geen probleem. Want ja. Als, zeker als ze het er zelf hebben opgezet. Is het geen probleem nou. Dan mag het ineens weer wel. Weet je. <lacht> maar goed. Uh, ja. Ik ga er een en aan Braaien luisteren. Ze zijn al bijna een uur bezig. Want heel. Uh, Leuk uh, om vanavond voor jullie uh, deze uitzending te doen. Nou, Bob, alsnog bedankt als je terugluistert. Bob, nog hartstikke bedankt nog uh, voor de, de medewerking. Aanstaande zondag zijn we er weer. En als het goed is, is uh, Jacker er dan ook weer bij. En misschien Bob ook wel. En een van de andere uh, luidjes. Uh, uh, dus uh, ja, oké. Okay. Nou, mensen, jullie weten het, hè. Uh, we zijn de elke woensdag en, uh, en elke zondag zijn we weer bij, uh, bij de Pinkie hier op uh, Aloha Radio. Nou, we zullen even een paar nieuwe DJ's uh, dingen laten horen, noemen ze dat. Jingles. Nee, laten we dan weer deze nemen. Ja, die vind ik beter klinken. We een paar nieuwe jingles laten maken. En daar gaan we hem ook mee eindigen. Uh, Oké, okay. mensen bedankt uh, voor het luisteren. En tot uh, zondag 2 september. Oké, okay. bye bye. En hier zijn DJ Jaap en Jacco op Aloha Radio. Je mist niks via de podcast van Aloha Radio.